De openingsceremonie begon met een lange show van dans, toneel en muziek. Er waren rollen voor Britse iconen als James Bond en Mr. Bean. Na de show volgde de traditionele parade van alle atleten. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen droeg de Nederlandse vlag. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte zaten in het stadion... en zwaaiden naar de Nederlandse sporters. De openingsceremonie is afgesloten met een concert van Paul McCartney. De Spelen in Londen duren tot en met 12 augustus.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 Hij deed zijn uitspraken op een bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse ondernemers en politici in Mexico. Het weer, vannacht buien met kans op onweer en wateroverlast, minimaal rond 16 graden. Overdag trekken de buien naar het oosten weg, daarna droog met wat zon. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en hartelijk welkom bij Nachtvluchten Noorderzon onze allerlaatste uitzending. En dat vanaf 90 meter hoogte vanuit het kloppend hart van Schiphol. De luchtverkeersleiding toren hier op de luchthaven in Haarlemmermeer. Daar zijn we voor deze laatste aflevering van Nachtvluchten neergestreken. En in zeer goed gezelschap kan ik u mededelen. Zoals voorgaande jaren, die een wat heugelijker aanleiding hadden... hebben wij singer-songwriter Maarten Peters bereid gevonden... wederom onze tafel hier te zijn. Hij heeft er zelfs... Zijn een vakantie met Margriet Eshuis voor uitgesteld. Ik geloof met de mededeling Margriet, de meiden hebben me nodig. En zo is het in deze laatste nacht dat wij voor u nachtvluchten mogen maken. Na twaalf jaar vliegen wij onze laatste vlucht... en dat doen we met bijzondere gasten van Welleer. Makers van alle tijden en muzici die hun weer gaan niet kennen. We praten met verkeersleiders en nachtwerkers, zoals daar zijn beveiligers en technici. En met laatstgenoemden hebben we natuurlijk in de afgelopen tijd heel veel beleefd. Reacties van luisteraars laten we de revue passeren en tips voor de toekomst nemen we door. We beginnen bij het begin. Maarten Peters. Elf jaar was hij toen hij begon met gitaarspelen, de zogenaamde fingerpicking-stijl. En vanaf dat moment was het flux voorwaarts in een mooie en indrukwekkende carrière. Schrijvend voor andere, zelfuitvoerend en dit jaar op theatertour met The Best of Britain... samen met Edward Rekers, Brenda van Aarsen en Siep van der Ploeg. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. We beginnen met het eind. Afscheid nemen. Ben je er goed in? Nee, verschrikkelijk slecht. Ja, ik ben er heel duidelijk. In. Ik kan er heel lang van afmaken. Ik ben er heel slecht in. Ik zeg ook altijd tegen mensen, ik neem geen afscheid. Ik zeg altijd tot de volgende keer, ook al is die er niet. En kun je van tevoren inschatten of die er wel of niet zal zijn? Nee, maar ik zeg altijd tot de volgende keer. Voor de zekerheid. Ja. Ja. En nu zitten wij hier, nou ja, dichter bij de hemel kun je niet komen, zou je denken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook vrij opmerkelijk, want dat lied heb jij vanavond live gezongen. Ja, ik, ik was, ben, werd eergisteren gebeld door mensen of ik wilde zingen op een waken. Van een jochie van 13 jaar. Heel Heel tragisch verhaal. En uh, die mensen hadden dat lied gehoord, Dichter bij de hemel kom je niet. Dat had ik in Frankrijk gezongen voor die uh, Alpduises actie. En ik heb het daar gezongen. Vanavond. Voor, uh, voor dat Jogi en zijn familie. En 1500 mensen die, uh, die ook afscheid moesten nemen. Ja. Bijzonder. Dat lijkt me maar, ja, een hele bijzondere gewaarwording. Ja. Ook je stond dus naast die kist dat lied te zingen. Ja. Je kende dat jongetje niet. Nee. Nee, die mensen hadden dat via heel veel kanalen geprobeerd ons te bereiken. En dat was uiteindelijk gelukt. En ja, op een gegeven moment op, soms voel je dat je dat gewoon moet doen. En ik heb dat gedaan. Ik, ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. Want het was een heel mooie ervaring. En ik bedoel, je ziet daar iets... Ja, dat klopt voor geen meter natuurlijk. En Jorri van Dertien, dat klopt natuurlijk echt niet. Maar ik... Ik kom er wel steeds meer achter dat uh, ja, sommige mensen worden 40, sommige 80, sommige honderd. En het is allemaal, als je, zeker als je hier zo zit, het is allemaal in die onmedelheid die om ons heen is. is het is allemaal maar een flitsje. Het gaat er juist om wat voor een indruk je maakt. En als ik naar die kerk keek vanavond, die zat bomvol, dan denk ik dat dat jochie, Jelle heet die, uh, enorm indruk heeft gemaakt in zijn 13 jaar. Welke indruk wil jij achterlaten als je zo meteen 120 bent en er niet meer zult zijn? Poeh, nou, dat ik een paar mooie liedjes heb gemaakt. Een paar? Ja. En dat ik gewoon, ja, dat je, dat je wat doet. Gewoon dat je echt uh, mooie dingen doet. Mooie dingen doen. Vanuit, het ziel, vanuit de ziel en het hart? Ja, natuurlijk. Kan je iets doen vanuit pure zakelijkheid? Want je moet ook gewoon leven. Nee, dat kan ik niet. Daar ben ik heel slecht in. En ik ben ook niet van plan om dat ooit te leren. Want ik, ik bedoel, als je toch ziet de laatste jaren wat, wat die mensen die dat heel goed kennen ons brengen. Nou, dat, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben, helemaal niets. Je het je eenvoudigweg niet op je geweten hebben? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dit uitzicht, hè, Maarten? Is nou, dit is het. 90 meter als hoog. Als ik nou zakelijk was, dan zou ik dit uitzicht... Hier zou ik geen nee tegen zeggen als ik hier mocht uh, dat dit mijn slaapkamer was. Ja. Of mijn studio, om iets te schrijven. Het is onnavolgbaar. Het is bijna, dames en heren luisteraars, niet te omschrijven hoe fantastisch dit is. 90 meter hoog. En we kijken uit dus, ja over delen van Schiphol en de Haarlemmermeer. Ik heb nul topografische kennis, dus ik zou niets kunnen benoemen. Het lijkt ook wel alsof ik in de verte ook vliegtuigen zie... maar misschien mag er s'nachts helemaal niet gevlogen worden. Dat gaan we later trouwens deze uitzending allemaal uitgebreid vernemen. Dus uh, in dat opzicht uh, komt het wel goed hier met onze laatste vlucht. Dus afscheid nemen, dat doe je niet. Je zegt altijd tot een volgende keer. Ja. Maar, maar als, je, als, je het, als je het moet doen... Dan zeg ik tot de volgende keer, loop ik snel weg. Ja, ik ben er gewoon heel slecht in. Hou je en, er wel eens bij? Uh, um, dat, kan ik me, dat kan ik me niet meer echt herinneren. Wel, ja, als het echt een definitief iets is, weet je wel. Als, uh, als je iemand uh, die je heel naar ligt, als je die wegbrengt voor het laatste stukje, dat ja. ja. Die breng je weg, maar die neem je ook weer mee in je hart? Ja, dat vind ik zeker. Ja. Ja. Ja. Mooi. We gaan uh, verder met uh, onder meer gasten van wel eer. Passengers with destination nachtvluchten Noorderson. Please proceed to boarding gate 747. De Nachtzusters, wie kent ze niet? Het was een live radioprogramma van de VPRO... waarin Kaat en Anna Schalkens een bekende Nederlander uitnodigden... om aan de tand te voelen. Ze specialiseerden zich in het diepteinterview. interview Het zijn twee boerendochters en zussen van elkaar. De naam Nachtzusters heeft trouwens niets met verpleegsters te maken... maar met zussen. En met de ontwapenende humor en komische uitvergroting... van het leven op een boerderij werd een radioshow gemaakt... Waarin de gast zich soms van een andere kant liet zien. Het programma werd van 1995 tot 2000 in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgezonden van 12 tot 1 uur s'nachts. En de dames waren eerder te gast in nachtvluchten. Dat was op 4 februari 2006 in de maand van de maker. Anna Schalkens hebben wij bereid gevonden ons hier op deze bijzondere locatie, de luchtverkeersleiding Toren op Schiphol, met een bezoekje te verblijden. Goedemorgen, mevrouw Salkens. Goedemorgen, Nora. Wat een geheugen. U ploft die, die jaartallen eruit alsof, alsof dat het niks is. Doe maar. Als als ik, vraag, ja, maar. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb ze even opgezocht hoor. Oh. Nou, mijn eerste vraag is natuurlijk, Anna, waar is uw zus? Ja, dat. Ja. Nou ja. Uh, kijk, we kregen dus die uitnodiging in de bus om vanavond hier op Schiphol vandaag te zijn. En ik. Uh, ik zeg tegen mijn zus, nou dan vertrekken we vroeg, hè, want we moeten helemaal uit Spru en Berg komen met de trekker. En we zitten goed en wel op de trekker en mijn zus begint te zwaaien. Heeft ze een biljet gekocht bij, bij, bij het reisbureau bij ons in het dorp, met de Noorderzon heet dat. En heeft ze een dagvluchtje gekocht. Ze zegt, ja, als ik naar Schiphol ga, dan wil ik ook vliegen. Een dagvluchtje, dan ga je één dag op en neer. Had ze een dagvluchtje naar Nieuwegein gekocht. Ja, vliegveld Nieuwegein of zo, weet ik veel. Het zal er vast liggen, ja. ja. Nee, maar ja. En, ja, en dan, dan zeg je, waarom ga jij niet mee? Ik doe dat niet. Dat soort nee, dingen wagenhalserij. Ik, bedoel, ik ga op de kermis ook niet in de achtbaan, dat doe ik niet. Nee, ik bedoel, zo'n André Kuyper dat is toch ook allemaal wagenhalserij. En komt en, ze dan vannacht weer terug uit Nieuwegein? Ja, dat hoop ik. Ik had er al lang verwacht. Ja, want dan had ze nog even kunnen aanschuiven. Ja, ja, maar ja, mijn zuster, je weet niet wat ze doet. Het is, ik, ik kan me voorstellen, als ze hier op zo'n hoogte staat... dat ze opeens iets krijgt... Nou ja, ik, ik zeg maar wat, als ze bijvoorbeeld met, met een groot elastiek naar beneden springt. Dan moet je toch niet denken dat Het... mensen zoiets zouden kunnen doen... Die zijn er genoeg, het welbekende bungee-jumpen. Ja, die zijn er. Ja. Maar met de huidige communicatiemiddelen zoals een uh, ja. GSM-telefoon... Uh, u heeft geen contact nu met uw zuster, u weet niet waar nee, ze is. Nee, nee, Ik denk dat ze... Ja, ik weet het niet. Op vliegveld Nieuwe geen nog zit. Ik denk het ook. U heeft uh, Maarten Peters overigens ook in de uitzending gehad... Hè? samen met ja. Margriet Eshuis. Ja, het schijnt, maar ja, ik heb niet zo'n geheugen als u, Nora. Nee. Maarten, weet jij daar nog wat van? Ik weet daar, <laughs> ik weet daar inderdaad nog alles van. Want ik, ik, mij zal altijd de anekdote bijstaan dat uh, Margriet moest toen gitaar spelen... en ik speelde ook mee. En een van de zusters die vroeg aan Margriet waar die inham was op die gitaar. En toen ja. zeiden ze zelf al, oh, daar past jouw boezem in. Ja, <laughs> ja maar dat, dat vraag je toch af als je ja. zo'n ding zegt. Zo maar dan hadden jullie heel oh, goed bedacht, want ik ja. was daar nooit opgekomen. Hoppa, dus... dat, dat ja. dat leg je er zo overheen. Ja. Ja, dat is... dus dan weten we dat. Ja. En volgens mij was jij ook een snoertje vergeten, waardoor wij elkaar later opnieuw Zo, getroffen ja, ja, dat hebben. Dat was zeg maar, het kloppend hart van onze muzikale organisatie. Dat snoertje liet ik inderdaad bij de Nachtzusters liggen. En wij moesten de volgende dag in Groningen optreden. En toen ben ik, nou, ben ik naar jou toe gegaan. En stond jij van, hier heb ik het, en toen ronden wij weer verder met onze carrière. Kijk, ja, dat bedoel ik, daar heb ik dat ja, toch ja, aan bijgedragen. Ja, goed is dat. Um, afscheid, we hadden het er al eerder over, mevrouw Schalkens. Ja. Uh, u heeft destijds ook afscheid moeten nemen uh, met uw zuster van uw programma... De Nachtzusters, ja. VPRO, Radio 1. Hoe was dat? Ja, hoe is dat? Wij hebben daar helemaal geen moeite mee... Wij zijn uh, gewoon heel enthousiast. Dat, dat grote zwarte gat ingedoken met z'n tweeën. Wat je dan wacht hè, als het uh, afgelopen is. Nou, dat hebben we zo'n tijdje bekeken. Toen dachten we, nou, we gaan er maar weer uit. Want het is ook niet alles. En nou, ik erover denk, we moeten dat gat toch nog eens dichtgooien. Want, ja, dat ligt achter bij de moestuin. En we hadden, ja, dat is misschien een raar verhaal... maar we hadden van de week, hadden we dus in het weekend een open dag... Op de boerderette voor schoolkinderen. Want schoolkinderen hebben geen idee wat er op een, op een boerderette speelt. Hè? Die en ze doen. schijnen niet eens te weten waar de melk vandaan komt. Nee, maar nog erger, ze weten bijvoorbeeld mementaler. Ze weten bij god niet wat. Ze denken dat dat van koeienmelk is gemaakt. Mementaler? Ja, ze weten niet wie er eerder was. De kip of het ei, dat soort dingen. Dat, dat, dat. Dus de kinderen hebben... Nou, afijn, schoolklasje gekomen. Een man of wat zijn er tegenwoordig 34 in een klasje. En... Ja, mijn zus heeft toen wat iets gedaan. Kijk, het was ook... Die dag moesten we kippen slachten. En dan denk je, ja, misschien moeten die schoolkinderen dat niet aan zien en zo. Dus toen heb ik er een laken voor gehangen. Maar u weet zelf, het was zonnig dat weekend. Dus mijn zuster begint daarachter dat laken. En het is een soort kabuki-spel geworden. Met, af, die kinderen zijn gillend. En daarna zijn we er een paar kwijt. Ja, ik weet. Maar nou, ik denk aan dat zwarte gat wat daar nog steeds. Dat, misschien dat daar toch. Uh, moet toch eens gaan kijken. U heeft nooit meer wat gehoord, niets meer vernomen? Nee, ja, ik dacht, die zijn dermate getraumatiseerd. Die liggen nu ergens thuis te janken. Maar later kregen we een melding dat er uh, vier niet waren teruggekeerd op school. Dus ja, je weet het niet. Het klinkt uh, niet uh, hoopgevend. Um... Dat afscheid, dat zwarte gat, dat moet u nog dichtgooien. Maar ja. bent u er wel een beetje overheen? Want het is nu immers twaalf jaar geleden zo'n beetje... dat u de laatste uitzending Ach. verzorgde. Ja, je doet eens wat. Hè? Je doet eens wat anders. Dus we dachten, nou ja... Mijn zuster en ik, wij dachten... wij hebben zo dermate veel mee te delen aan, aan de mensheid. We gaan uh, de theaters in. Hè? Want ja, wat, moet, wat moeten ze ontberen als, als wij niet... Ja, de mensheid bijstaan. En waar orde. haalt u dan de inspiratie vandaan om theatervoorstellingen te schrijven? Ja, goed, leven zelfs. Oh. Ja, is makkelijk. Nee, bijvoorbeeld nu. We gaan uh, um, volgend jaar weer theater in. En ik weet nou al waar het over gaat. Ja, dat is misschien raar. Maar bij ons in het dorp is het zo. Het gaat, het gaat echt achteruit. Gaat, wat, wat gaat achteruit? Het dorp. Het gaat ontzettend achteruit. Uh, de, de, de boerderij van, van familie Bagelap is verkocht. Er zit nou import in. Die hebben die hele paardenstal, hebben ze glas ingezet. Je kan alles zien wat er binnen gebeurt. Dat soort dingen. Dat is niet leuk. Nee. En dus op een gegeven moment hebben mijn zuster en ik gedacht, wij gaan verhuizen. Maar waar ga je naartoe? Dus wij gaan heel Nederland door. In ieder plaats waar ze maar een theater hebben. Gaan wij even kijken hoe het leven daar is. En nou is er ook nog een beetje druk op de pan gekomen. Het is namelijk zo dat ik heb uh, even contact gehad met Arnhem, met het Openluchtmuseum. En uh, die zijn langs geweest en die zeiden... oh wat een schitterend boerderijtje. Wow, nooit verbouwd, dit en dat. Een 18e eeuwse ploeg ernaast en zus en zo. En uh, ja, die, die hebben het eigenlijk op, opgekocht. En ze zitten nu al de stenen te nummeren. En de, ja, dus er is echt haast bij, we moeten eruit. Bovendien heb ik toen ook mijn zuster, maar dat moet u nog niet tegen haar zeggen. Dat is een verrassing voor de. Maar mijn zuster heb ik verkocht aan madame de Weet u zeker dat uw zus daar niet zit te luisteren? Want jullie zijn nogal gewend aan dit soort tijden natuurlijk, van, uh, van toen. Ja, dat is de verrassing er aardig af. Ja. Wat heeft u ja. ervoor gekregen? Dat wil je niet weten. Ja, ik wil het wel graag weten. Zo, dat het nog zoveel is opgeleverd. Ja, ja. Dat valt niet tegen. Ja, Maarten, okay. wil jij het ook weten? Ik kan niet wachten. Nee, maar mijn zuster is ook vier maanden jonger als ik. Dat geeft altijd wat meer opbrengst. Dat heb ik toch altijd een opmerkelijk verhaal gevonden, inderdaad. Zij is ietsje jonger dan het u bent. Vier maanden zit ertussen. Ja, ja nee, dat is, dat is zo gebeurd. In de tijd, moeder lacht dus op halve dagen, zou ik maar zeggen. Die lacht kieren. En toen, op een gegeven moment kwam ik eruit... En toen opeens dacht vader van wat, er komt nog wat. En ze komen op het licht af. Hebben ze moeder in het donker gelegd. Vier maanden lang. Toen dachten ze, nou is het gevaar geweken. Moeder terug in de opkamer. En ploep, mijn zuster. Ja, ja het kan, kan gebeuren. En kunt u het goed met elkaar vinden? Want u bent dan toch een soort tweeling. Ja, er is natuurlijk gewoon meid, en afgunst en haat. Maar verder kunnen we het heel goed, uh, goed. met elkaar vinden. Ja. Nou, u gaat dus weer binnenkort de theaters in. Ja. Um, nachtvluchten uh, gaat ermee ophouden. Uh, heeft u misschien nog een uh, tip uh, voor de toekomst voor ons? Ja. Je gaat theater in! Dat bevalt ons ook prima. Vlieg je theater in, Nora, met uw hele crew. Nou, dat is in ieder geval hier een, een, een pittig groepje geworden, alles bij elkaar. Gasten, technici, beveiligers. En uh, ik geloof dat er ook al iemand van luchtverkeersleiding is... maar dat weet ik niet zeker... Uh, eindredacteur Radio 1 zie ik inmiddels ook staan van Max. Dus uh, nou, we gaan het overwegen. En dat zwarte gat gewoon heel diep inspringen en daar een poosje blijven. En dan gaat het gezellig Ja, dat je er genoeg van hebt. Ja. Ja. En, dan, en dan niet vergeten dicht te gooien. Want ja, een ongeluk zit in een klein zwart gatje. <laughs> Mevrouw Schalkens, mag ik u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En u ook heel veel succes wensen in het theater. Wanneer kunnen we u voor het eerst gaan zien? Uh, vanaf 15 januari. Oh, dat duurt nog even. Ja, duurt. Ik kan er ook niet op wachten, maar ja, al die ambtelijke molen. Ja, goed. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ja, u ook en, bedankt. Uh, ik hoop dat u ja. uw zus uh, kunt vinden ergens in Nieuwegein. Ik uh, geef met uw programma, dat hoef ik dan hoeft niet meer te zeggen. Dat hoeft u inderdaad niet meer te zeggen. We gaan eens even kijken wat de luisteraars ervan vinden. Bericht van een luisteraar. Maarten, ik ga als notaris uit dit uh, tasje een, uh, een bericht van de luisteraar halen. Mm -hmm. Het is dubbelgevouwen nog, dus je mag het openmaken lezen. en je mag hem lezen. Spannend. Hallo Nora. Wat verschrikkelijk jammer dat nachtvluchten ophoudt. Waarom? Heb ik gemist, denk ik. Ik ben absoluut radioverslaafd. Luister graag naar jullie gevarieerde programma. Je vraagt om een idee, een zender apart voor praatprogramma's... nachtvluchten, VPRO zondagmorgen, het oude VPRO-gebouw, etc. Voor het sentiment, ook adres onbekend... en natuurlijk hoorspelen en hoorboeken. Ik wil je, en alle anderen ook natuurlijk... heel erg bedanken voor de mooie radiouren. Waar gaan we nu naar luisteren op Radio 1? Hoop dat de nieuwe programmering niet nog voor meer vervlakking gaat zorgen. Nora, nogmaals heel erg bedankt. Ik ga jou en de anderen missen. En dit bericht heb jij gekregen... van Henriette Petersen. En ze wil ook een abonnement op de gratis Radio 1 nieuwsbrief. Ah, kijk eens aan. Dan blijft ze binnenkort op de hoogte. Daarin zal ze dan wellicht ook gaan lezen... dat in de maand augustus de collega's van Max deze nachten gaan invullen... met een programma getiteld De Nacht van Uw Leven. En vanaf 1 september komt de VPRO met het programma Woord. En dit is jouw eerste veertje van vanavond. Waar mag ik het steken... Ja, waar die dingen altijd stampen, okay, toch? Oké, dankjewel. <laughs> Bericht van een luisteraar. Nog één. Een. Nog eentje. En daarna pas gaan we naar de volgende gast. Jij duikt erin? Of ik? Heb... Jij duikt erin. En dan lees jij hem voor. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat heerlijk trouwens, Maarten, dat je hier weer gewoon zit, hè? Wederzijds. Ja. Nou, goed zo. Hallo, fijne dames van Nachtvluchten. Helaas, zaterdag de laatste uitzending. Wat heb ik veel van jullie genoten. Zelfs onderwerpen waarvan ik dacht dat ze me niet zouden interesseren werden. Vooral dankzij jullie toch een succes. Dank voor al die fijne uitzendingen. Jammer, jammer, jammer dat ik dit briefje niet kan besluiten met tot horens. Maar wie weet, zelfs een slachter kan bij nader inzien op zijn besluit terugkomen. Daarom blijf ik hopen en besluit met Het Ga Jullie Goed. En dit is gestuurd door Tim Timmer. Passengers with destination Nachtvluchten Noordersom, please proceed to boarding gate 747. Kloes van Mechelen op 28 augustus 2010 te gast geweest in Nachtvluchten Zomercocktail. Kloes van Mechelen treedt op als entertainer. Alleen achter de piano met wereldrepertoire of met trio, piano, bas en drums of kwartet. Als saxofonist speelt hij ook een aardig deuntje mee. Hij heeft ook een solo cabaretprogramma getiteld Ode aan de Conferencier. met anekdotes over de Conferencier uit vroegere tijden. En liedjes die hij schreef met Wim T. Schippers en Weilen Tol Hansen. Al tien jaar geleden overleden. Partier se mourir en peu, die Tolhansen. Daar heb je heel veel mee gewerkt, Kloes van Mechelen. Hartelijk welkom. Ja. Dus jij hebt van Tolhansen destijds afscheid moeten nemen... van een muzikaal zielsverwant. Ja, eigenlijk wel. Ik heb Dat uh... lijkt me ook lastig. Het Hans, ik, ik spreek een ouderwetse taal. Ik heb met Hans vier, met Tolhansen vier LP's gemaakt. En één CD. En uh, ik, uh, ja, ik vind het verschrikkelijk leuke liedjes. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben de componist en de producer. Maar uh, eerlijk gezegd ligt het voor 70, 80 procent bij Tolhansen de successen die we hebben gehad. Waarom schrijf je hem die successen specifiek toe? Nou ja, hij had altijd uh, leuke tekstideeën. En uh, ja, je kan muziceren wat je wil. Maar als je iets met een liedje wil doen... heb je een man nodig die uh, echt leuke teksten neerzet. En, uh, ik heb een boel van Hans geleerd. Want uh, ja, ik schrijf nu zelf ook uh, tekstjes met iets minder succes. Alhoewel, soms zit er wel iets leuks tussen. Wanneer voel je eigenlijk, en dat is misschien ook een vraag aan jou, Maarten... Mm -hmm. waar jullie over van gedachten kunnen wisselen... wanneer voel je je zielsverwant met, met een ander muzikant, muzikus, componist, tekstschrijver? Wanneer ontstaat er zo'n wisselwerking dat je denkt... ja, dit kan tot geboorte van veel dingen leiden? Ja, dat denk je juist niet. Oh, dat denk je niet? Dat, nee, dat is inderdaad iets natuurlijk. Op het moment dat je gaat denken, gaat dit nog gebeuren... dan weet je dat het niet zo is. Snap je wat ik bedoel? Als je de echte, of we moeten nou toch wel uh, die samenwerking niet gaat, of hij gaat niet, en dan, uh, dan gaat het ook niet gebeuren. Maar waar voel je dat dan aan dat het gaat, dat, dat er iets is? Dat er wat, mooie wat dingen in gaan komen. Kiem... Iemand zit te spelen en iemand: oh, dan zing ik dit en oh, dan doe ik dat en oh, dan pak ik dit en dan oh, oh, oh, en, oh, wat te gek en, en. op een gegeven moment hoor je ook, dan ga je het opnemen, even dan luister je terug en dan denk je, ah, dit is prachtig. Bij je hartstikke, blij, word je gewoon blij van. Als je iets moois hebt gemaakt. Ja, werkt dat voor jou ook zo, Kloes? Nou ja, iemand komt met een tekstidee en dan, dan denk je... nou, ik begrijp niet wat hij met dat liedje bedoelt. En dan zei Tol altijd, ik heb nog wel iets anders. En dat was dan meestal uh, dat je denkt, ja, daar gaan we op door. En uh, ik geloof ook dat niemand hetzelfde werkt. Want met uh, Tol heb ik altijd gewerkt, een stukje en, en dan... Ik zeg, Hans, het spijt me, maar het, het is nou te kort. Ik heb nog een zinnetje nodig, of ik heb drie zinnetjes nodig. En het liedje is leuk, maar er moet een complet bij. Het is echt geknutsel. Ja, ik denk dat er, uh, Hans en ik hebben niet echt... Als je het leest van andere mensen die samenwerken... is het altijd veel professioneler. Wij hadden al een kop koffie en een checkie erbij. En er kwamen leuke liedjes uit. En dat was ook nooit bedoeld om daar heel gewichtig over te doen. We maakten ze gewoon. Dus als ik aan jou vraag, wat waren je inspiratiebronnen... dan ga ik eigenlijk al te ver. Nou ja, alles is in het leven een inspiratiebron natuurlijk. Dus we hebben, voorbeelden misschien? Nou ja, we hebben liedjes gemaakt over oma. Uh, liedjes over auto's gemaakt. Uh, gewoon al, elk onderwerp. Als je er even op doordenkt, komt er wel iets uh, leuks uit de hoek. Kun jij dat ook, Maarten, over ieder onderwerp iets schrijven? Maakt niet uit wat, oma's, auto's. Ja, soms krijg je ook echt hele specifieke opdrachten. En dat zijn ook vaak wel hele leuke dingen. Dan, en noem eens het... een voorbeeld, ja. Ik heb een keer voor een bedrijf ook een, een ballet moeten schrijven voor auto's. En toen dacht ik inderdaad ook van, god, hoe moet je dat dan doen? En dan ga je dat gewoon doen. En We het hebben is... toch niet over de kant dans, of wel? Nee, nee, nee, nee. En dat waren inderdaad een aantal autootjes. En dan, uh, ja, dan ga je maar aan de gang. Ja, en nog eens wat anders. Pak elke willekeurige krant op elke willekeurige dag in het jaar. En er staat altijd een liedje in. Deze Makkelijker. Kan ik, ja. ja dat kan, ik, nou, maar ik kan me daar dus helemaal niets bij voorstellen. Nou ja, dat, dat er in iedere krant een liedje zou kunnen Tal staan. Hansen zegt tegen mij, ook een auto heeft een leven. En dan denk ik, ook een auto heeft een leven. En ja, toen heeft hij... Dat he, het hele leven van een auto beschreven. Hoe die glanzend nieuw uit de fabriek komt. En hoe die een de baby. Vierde, vierde, vijfde eigenaar naar de sloop wordt gebracht. En dat hele proces hebben we een enorm lied van gemaakt. Ik vond het erg lang. Maar uh, ja, het is een verschrikkelijk leuk lied geworden. Dat gewoon, dan denk je ook, ja, we, moeten, we hebben al auto's genoeg. Moet er nou nog een lied over gemaakt worden ook? Ja, dat komt dan. En dan even terug naar het moment van het afscheid. Echt een muzikaal zielsverwant. Dat lijkt me dan lastig om los te moeten laten. Of heb je niet losgelaten? Nou, ik heb het niet echt losgelaten. Want uh, altijd als ik iets maak, dan, uh, dan komt zijn geest toch altijd weer. Hans riep altijd, er, er moet iets leuks in zitten. Je mag diepzinnig zijn, je, je, het mag droevig zijn. Ergens er, er, er moet er een dubbele bodem in zitten. En... en Af en toe riep hij dan een zin tegen me... en dan zei ik, Hans, ik zie de humor er niet van in. En zei, Hans, heb je zeker je abonnement uh, opgegeven? <lacht> en uh, je zei net, ik ben zelf misschien nu ietsje minder succesvol... terwijl ik uh, begonnen ben met ook uh, liedjes schrijven, dus teksten. Waarom denk je zelf dat je minder succesvol bent daarin dan? Uh, nou, om, ja, het heeft ook iets met de leeftijd te maken. Maar uh, ik, ik vroeger deed ik ontzettend veel. Ik heb met uh, nou ja, Wim T. Schippers ongeveer 350 liedjes gemaakt... voor Ron von Flon elke week één. Uh, Margreet Dolman heb ik bijna alle opnames uh, meegemaakt... als producer of als componist... En uh, wie iedereen, Jan Blazer bijvoorbeeld... die is een beetje uh, aan het vergeten door de mensen... maar met Jan heb ik ook verschrikkelijke leuke dingen gedaan. En het aardige is... ik heb een, een, een beetje heel simpel programma aan de piano. En ik zing nog altijd een liedje van Jan Blazer. En het rare is... Uh, iedereen kent het nog. Ben je nooit een keer bestolen? Heb je nooit een klap gehad? Kom naar Amsterdam. Is je fiets nog nooit gestolen? <lacht> en je auto nooit gejat... Kom naar Amsterdam. Daar zie ik dan de huurvang weer wel heel <laughs> in, erg van Ja, ja, ja. <laughs> ja toch? Ja, ja. Is het zo erg gesteld met Amsterdam? Eigenlijk wel. Ja? Ja, het is verschrikkelijk. Je bent het ik woon in Amsterdam, Amsterdam Noord. Het. het is echt verschrikkelijk. Ja, is Amsterdam. het zo? Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Is, is het de laatste tien jaar uh, verergerd? Uh, is het kansloos geworden? Nee, ja, dat is nou weer... Maar het is gewoon Amsterdam heel erg met, met, met troep en, en, en communicatief. Als je s'nachts... Uh, ja, ik kom vaak s'avonds laat nog eens eventjes uh, in de stad voor een, een borreltje. En uh, vroeger liep je gewoon rond, was er niks aan de hand. En, uh, en nu krijg je, je krijgt van alle kanten opmerkingen vrijdag en zaterdag s'nachts... Ja, het, het, ik vind het niet erg dat het een zootje is, maar het, het is niet meer gezellig. Dat is zo jammer. Je, je voelt een soort uh, spanning die ik vroeger niet had. Ook een agressie. Misschien verbittering over toekomstmogelijkheden die er niet zijn. Nee, dat is, ik, zo diepzinnig ben ik niet. Maar het, het is gewoon het, ja, zo'n stadsbestuur die, die eitunnels dichtgooien. Uh, als, de straat, als je de linkse straat niet uit kan, dan gaan, gaan ze rechts ook nog de gat bij boren. En dat houdt ook gewoon nooit op. En gelukkig, als je de kranten leest, dan kan iedereen dat lezen, dat dat allemaal zo is. En het is verschrikkelijk jammer gewoon, want uh, ja, het is een enige stad. Maar je voelt je niet meer... Uh, zo tien jaar geleden begon het een beetje raar te worden aan alle kanten. Dus dat liedje dat wordt eigenlijk steeds meer waar? Welk lied? Wat je net even ja, nee, voordeed, ben je ja, nooit nee, behoofd, kom de, naar Amsterdam. Precies, er verandert ook niks. Want de, Jan het, nou... Die, die, kon een, ik heb ook zo'n bril, die zat dan een beetje net zo te hoor. Dus Jan ik, Blazer ik, ik, bedoel je? Ja. ja. ja. Maar, mag ik, ja. ik. wil toch eens. wat, wat, bedoel, <laughs> je, wat bedoel je met het, het verschil van met tien jaar geleden? Gewoon on uh, nou, onveilig. Als je... Ja een soort onder, wat je vroeger helemaal niet had... dan was het een, het een zootje s'nachts in de stad. Mm. Daar, daar gaat het helemaal niet om. En uh, ja, niet, niet zeuren... dat iemand een kroket op de straat gooit... en, en noem alles, <lacht> maar, dan moet je gewoon niet... Maar dan, dan, dan, dan toch... bij dat hele zootje... voelde je jezelf zelf ook uh, makkelijk... en denk je... Nou ja, dat wordt allemaal wel weer opgegaan, lange neus. Maar uh, ik, ik, het, is, het is nu s'nachts heel raar... Ik, uh, en, en dat ligt waarschijnlijk aan, aan uh, ja, het bestuur wat het zo half zacht doet met. met, met ja, ik hoef, ik hoef het allemaal niet te herhalen, want neem drie dagen het parool en je gaat huilen naar bed wat er allemaal in staat. En toch zitten daar liedjes in, hè? Dus lees de ja, krant, er Ja, er liedjes liedje in zitten. Ja, dat, dat is dan wel weer goed. Nee, want anders heb je zo meteen geen metje meer, nee, eh, Kloes. Ja, dat ja. moeten we niet hebben. Ja. Uh, Kloes, jij bent uh, eerder dit jaar 71 geworden, zeg ik dat goed? Ja, eerder dit jaar, ja. ja in maart, dat ook nog. zeg het uit mijn hoofd, 12 maart, klopt dat? 12 maart, ja, ik ben een vis. Ja, ja. En, maar, uh, ja, en wat is dan je Chinese teken? Weet je dat ook? Dat weet ik helemaal niet. niet. Ik opgezocht. weet alleen dat ik ooit een boekje kocht over vissen... en toen had ik me nog nooit verdiept in sterrenbeelden. En ik kreeg of ik kocht een boek of je, op vakantie, een soort groen boekje met wat visjes erop. en toen zei een familielid, dat gaat over je sterrenbeeld. En ik heb het gelezen, ik zei, nee, het gaat over mij... Ja, maar was het echt hoog? Ja, dus Kun je, je er helemaal in vinden? Ik geloofde heilig in. Dat boek ging helemaal over mij, van A tot Z. Nee, je zegt. Nee, voor vraag. de gek te houden. Nee, waarom? Ga <laughs> ja, niet uh, op 90 meter hoogte s'nachts iemand voor de gek houden. Het is toch een droomlocatie hier? Hè? Ja, het is fantastisch. Ja. Ja. Op, op maar welke, dat is schiet... we... oh, Je ziet nergens een stukje groen. Nee, het is toch wel erg zakelijk, hoor. Dat vind ik wel weer mooi aan dat kleine vliegveldje op heel Ja, je kan dat het mooi is, maar het is verschrikkelijk zakelijk. Het is wel verschrikkelijk leuk om hier eens te zitten. Maar het is toch wel bewijs dat we als mensheid toch wel erg zakelijk zijn geworden. Probeer jij je daar nog een beetje tegen te verzetten? Of moet je zelf ook heel zakelijk zijn? Verzet heb ik nooit gedaan. En dat is waarschijnlijk de reden dat ik deze leeftijd heb... Wat bedoel je daarmee? Dat je, dat je zo oud ik bent geworden? Ik vind het allemaal of? altijd best wat er om me heen gebeurt. Ja. En, uh, ik ben met een heleboel dingen niet eens. Maar dan moet ik ook vaak zeggen dat ik een jaar later denk... waarom heb ik mijn mond open gedaan? Want het wisselt allemaal. Het is nooit hetzelfde. Elke dag is anders en, uh, Niemand weet het beter en ik helemaal niet. En wat gaan we van Kloes de komende jaren meemaken? Uh, nou, ik heb nu een heel leuk arrangement met uh, Lils McIntosh. Daar speel ik heel veel mee. Saxofoon, als de klant uh, geld heeft, dan gaan we met, een, uh, met vijf. Piano, bas, drum, zang en saxofoon. Dan speel ik saxofoon. En zoals vanavond in Osdorp en daar was ook een en ander wegbezuinigd. En dan gaan we met z'n tweeën. Dat is ook heel leuk, hoor, piano en zang. Dat is trouwens met heel veel muzikanten aan de hand, hè. Je hebt, heel, je hebt hele grote bands en die hebben allerlei vormen... Ja, aan, aan, aan, naar de, naar, je moet je aanpassen. ...naar de aanleiding van de portemonnee. <laughs> je moet je aanpassen. Ja. Nou, he, Kloes, hier moet je je dus dan inderdaad ook aanpassen... want je zit hier volgens mij... Uh, uh, nou ja, zal ik het netjes uitdrukken? <laughs> voor gebakken lucht. En in je eentje. Uh, en ga je voor ons spelen. Dus uh, ja. geen vijfkoppig. Uh, ik ga een liedje band. van Tolhansen. Ja, echt waar? Comp compositie van Mechelen. Maar het uh, lied is eigenlijk van Tolhansen. Ja, en hoe heet het? Een huisje van zes planken. Het is eigenlijk oh. is voor deze. Voor dit uur is het wel een mooi liedje. Heel geschikt. Dan gaan wij nog heel eventjes een berichtje van een luisteraar doen... terwijl jij je dan installeert... achter je elektrische piano, mag ik het zo noemen? Ja, zo noem ik het. Bericht van een luisteraar. Ik lees hem voor. Komt-ie aan. Dag Nora. Ik wil je nog even bedanken voor al het moois wat je afgelopen jaren via Nachtvlucht hebt gepresenteerd. Ik persoonlijk vond het een mooi programma. Een programma waar je nog eens iets van op kon steken. Nogmaals, hartelijk dank. Voor een welverdiende rust moet je in Brabant zijn. En Deurne is de entree voor een gastvrij onthaal. Gerrit van Bakelstraat. Oh, nummer 20. En wie heeft het geschreven? Adbroos, denk ik. Ja, Adbroos. Ja. Ja. Oh, ik dacht dat die man heette Gerrit. Ik denk <laughs> al, van Bakelstraat. Nee, het is Adbroos. Maar die ken jij al. Die ken ik inderdaad. Uit mijn jeugd ken ik die. En jij hoorde aan het berichtje dat het Adbroos was? Ja, vanwege de woonplaats Deurne. Ja. ja. Ik ben trouwens op meerdere plekken uitgenodigd... om daar uh, kleine vakantietjes te vieren. Dus dat is op wow. zich wel heel erg grappig. Ja. Goed. Kloes van Mechelen. Ik zou zeggen, take it away. Als in het spel van zorgen en problemen... plots voor een mens... De grote stilte komt Gaan leed en vreugd Voorgoed een einde nemen De kaars waait uit Het levenslied verstomt. En de poleet De miljonair, de koning Ze krijgen hier Eenzelfde kleine woning Eén kamertje Al ben je nog zo rijk Voor een magere hein Is iedereen gelijk dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar, die maakt je laatste woning klaar. Een huisje van zes planken, dat ligt niet iedereen verschiet, al ben je nog zo'n grote biet. Je krijgt zes planken, anders niet, een huisje van zes planken. Je laatste huis, het heeft geen marmeren trappen en geen lakei die deuren open houdt. Geen persisch kleed, demt al te luide stappen. Geen luxe bad, met kranen warm en koud. Geen fooien hier, en geen commando klanken. In het laatste huis, een huisje van zes planken. Een kwastje verf, de meeste soorten goed, Omdat het toch beneden wordt. moet. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar, die maakt je laatste woning klaar. Een huisje van zes planken, dat ligt er ieder in het verschiet. Al ben je nog zo'n grote biet, je krijgt zes planken, anders niet. Een huisje van zes planken. En toch en toch, wat brengt de mens het leven? Wat is geluk? Het is allemaal maar schijn. Dit schamele huis, dat eindelijk rust zal geven... Blijkt voor het eerst vaak waar geluk te zijn. Zo menig een die God zou willen danken. Als hij het had, zo'n huisje van zes planken. Zo is de wereld in verval geraakt. Dat heeft de mens van het paradijs gemaakt. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar. Een huisje van zes planken. Dat lichten ieder in het verschiet. Al ben je nog zo'n hoog gebied. Je krijgt zes planken anders niet. Een huisje van zes planken. Dank je wel. Dank je Een huisje van zes planken. Kloes van Mechelen, en dat hoorde u hier bij Nachtvluchten Noorderzon. En wilt u met ons meekijken en wilt u zien waar wij ons bevinden... en hoe hoog en hoe mooi, en een beetje zakelijk natuurlijk... ga dan even naar www.nachtvluchten.fm... want dan kunt u alles meebeleven via de webcam. U vindt daar ook allerlei links van onze gasten en u kunt daar ook reageren. Wilt u twitteren, doe dat met hashtag nachtvluchten... En uh, ja, dit is Radio 1 Nachtvluchten Noorderzon bij Omroep Max. Passengers with destination Nachtvluchten Noorderzon, please proceed to boarding gate 747. Ja, en eigenlijk had ik hier dan willen horen... Ground Control to Major Tom. Maar dat had dan weer iets met uh, futurisme te maken, hoorde ik van Barbara Elbert. Ja, oh, ja, maar dat leek me zo mooi. Want naast mij zit namelijk Martin Zeiderveld. En hij is Ground Controller hier uh, op, uh, op Schiphol. En uh, dat is op zich een heel boeiend beroep. Alleen volgens mij weten wij er te weinig van. En daarom ben je aangeschoven, Martin. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ben je op dit moment ook echt aan het werk boven? Ik uh, spijbel even. Je spijbelt even, dus je bent aan het werk ja. eigenlijk. En je hebt even de tijd gevonden om tussendoor hier naartoe te komen. Ja. En dan boven, dat zeg ik zo, want wij zitten één verdieping lager... dan waar jij normaal gesproken je werkzaamheden verricht. Ja, twee, drie verdiepingen, zeg maar. Oh, zegt, hoeveel meter zit daar dan tussen? Dat weet ik niet. Meter of twaalf. Uh, Oké, okay, dus wij zitten op ongeveer negentig, dus zit ook op 102 twee meter. Ja. Het is dus ietsje kleinere ruimte dan hier ook. Ja. Ja. En wat, wat kun jij vertellen over dat beroep? Want ik, ik kan hier allerlei termen gaan gebruiken. Een pushback is een term uit de luchtvaart. En dat is achteruit duwen van, uh, van het vliegtuig. En nadat de pushback truck is losgekoppeld... zal een vliegtuig op eigen kracht, taxi, naar de startbaan... allemaal dat soort dingen. Maar um, ik, ik vind het wel even boeiend om te horen... Uh, vanaf de werkvloer hoe dat in elkaar steekt. Ja, dan moet, moet ik misschien een heel, heel groot verhaal op gaan hangen, maar ik kan het ook wat kleiner uitleggen. Je moet het zo zien: wij zijn de ouderwetse politieagent. Die niet alleen op de kruising staat, maar die ook nog zegt wie achter wie aan moet rijden. En dat is dan op, op de grond. En in de lucht is het dan natuurlijk nog een stukje ingewikkelder, want dan moet het ook nog met verschillende hoogte en zo. Maar iedereen wil allemaal toch wel een bepaalde kant op. En wij zorgen dat het zo gestroomlijnd mogelijk gaat. En het feit dat je dan zo hoog daarboven zit... Is, is het dan echt ook dat je visueel iedereen in de gaten houdt... en onthoudt wat je tegen wie gezegd hebt... maar dat je ook dus beeldtechnisch kijkt waar iedereen rijdt en, en, en taxiet? Ja, daar hebben we hulpmiddelen voor. Oh, en die zijn? Dat zijn uh, papieren stripjes met gegevens erop. Die zitten in een metalen houdertje. En iedere strip is een vliegtuig. En ja, eigenlijk ben ik altijd met vliegtuigjes aan het spelen. Dat klinkt eigenlijk heel ouderwets, he, die stripjes. Want ik zie het zo voor me. Je ziet het ook wel eens in films gebeuren, wanneer er bijvoorbeeld uh, een spannend moment ontstaat, ja. dan liggen al die dingetjes door elkaar. Ja, ja, ja, dan, ja. Nou, dat gebeurt gelukkig niet zo vaak hoor, dat het helemaal door elkaar ligt. Nee, maar ja, dat is inderdaad misschien nog wel ouderwets, maar tot nu toe nog steeds het meest praktische. Ja. En is, was het echt een jongensdroom van jou om dit te gaan doen, omdat je zegt, ik speel eigenlijk met vliegtuigjes? Mm, nou, iedereen als kleine jongen wil je altijd brandweerman of piloot worden. En ik had altijd wel zoiets, ik wil piloot worden. En later werd het inderdaad al iets van verkeersleider. Toen is het een beetje teruggezakt. Toen ben ik eerst andere dingen gaan doen. En toen ik een jaar of 25 was, ben ik uh, toch hier begonnen. En aan welke, laten we zeggen, specifieke eisen zou jij, heb jij moeten voldoen... om aan zo'n opleiding te kunnen beginnen? Want het lijkt me best wel een pittige job. Nou, je moet een bepaalde vooropleiding hebben. Tegenwoordig is het zelfs uh, VWO, als ik het goed heb. In mijn tijd was dat uh, nog GAVO met Engels wiskunde en natuurkunde. En de natuurkunde is ondertussen ook geschrapt... ja, die, die eisen veranderen in de loop der jaren... omdat men toch ziet van of iets wel of niet nodig is. En verder, ja, uh, als, je, als ik morgen weet... hoe ik de perfecte verkeersleider kan selecteren... dan uh, hoef ik niet meer te werken. Oh, dat moet je uitleggen. Nou, het is, het is heel moeilijk om het juiste selectiemiddel te vinden. En dat is wereldwijd een probleem. En iedereen houdt elkaar wel op de hoogte van. Maar uh, iemand die dus, zeg maar... Uh, het gouden idee heeft, dan het is het altijd welkom. Het is gewoon heel moeilijk om, om de juiste... Zijn er dingen waar, waar, waar, waar iemand sowieso aan moet voldoen? Ja. Dat kun je kunt zeggen, nou, dat, dat en dat. Ja, je moet een driedimensionaal inzicht hebben. Maar dat is niet iets specifiek zoals je natuurlijk zomaar kan toetsen. Daar oh. hebben we weer allerlei hulpmiddelen voor. In een grading en noem maar op om... Uh, toch uit te vinden of dat iemand wel of niet geschikt is. Maar ja, soms gebeurt het toch dat iemand na langere tijd blijkt... dat, dat het toch niet lukt. Terwijl er in eerste instantie wel het idee was van... oh, dat wordt er één. En jij zei, iemand die de gouden tip heeft, die mag dat laten weten. Maar is, is de procedure zoals die nu is dan toch op zijn minst van zilver? Anders voelt zich niemand zo meteen nog veilig. Nee, nee, nee het, is, kijk, het, de, de, de, het gaat vooral om de voorselectie. Kijk, de, in de opleiding... Daar sneuvelen nog te veel mensen, om het maar te, te zeggen. Te veel, ja, ja. En, en om dat te voorkomen, iemand die daar het goede idee heeft... dat zou heel mooi zijn, want dan is je output gewoon veel beter. En ja, dan heb je ook veel meer profijt van. Je, als je iemand twee jaar in opleiding hebt gehad en het wordt hem niet... dan is het twee verloren jaren. En waarop sneuvelt men dan? K kun je specifiek aangeven wat dan de dingen zijn... waarop dan toch ineens de resultaten tegenvallen? Ja, ik denk toch vooral multitasken. Je uh, ziet uh, ook mensen die vanuit een theoretische opleiding... in de echte praktijk komen dan. Uh, ja, nu is het allemaal echt. Nu wordt het spannend. Ja, dat is toch een bepaalde instelling. Ik denk dat het toch een kwestie is van een bepaalde karaktertrek... waardoor je het wel of niet... Het is niet zo heel, iets heel specifiek. Dat is moeilijk, omdat het niet specifiek te benoemen is. Kun jij een, een, een, een dienst omschrijven? Dus je komt aan... En uh, kun je omschrijven hoe, hoe jouw dienst begint... En, en wat de verantwoordelijkheden zijn waar jij uh, voor staat? Nou, als ik uh, gewoon als groundcontroller op dienst kom... dan meestal, uh, probeer ik eerst even van tevoren uh, op hierboven... op de 11e verdieping waar onze restroom is... even in te lezen van zijn er nog dingen die veranderd zijn? Moet ik iets weten uh, op gewoon dingen die op papier staan? Van, oh uh, daar zijn werkzaamheden, Dit is er aan de hand. Nou, dan ga ik naar boven... Ik weet meestal wel welke collega ik dan af moet lossen. En die geeft dan nog specifieke dingen door. Welke banen we gebruiken, wat er aan de hand is in het veld. En je gaat beginnen. En moet jij dan met zijn strookjes die daar nog liggen verder gaan? Ja, die liggen altijd op dezelfde manier. Zodat, uh, stel je voor, iemand wordt niet lekker. Hè, wordt misselijk, moet uh, nodig naar het toilet. Ja, we zijn allemaal mensen... Dus het kan ook gebeuren en nou, dan moet het wel zo zijn dat iemand anders het gelijk kan overnemen. Ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt. Maar ik heb wel eens een keer een collega gehad die uh, spontaan misselijk werd. Ja, dan kun je niet zeggen van ik blijf hier wel even boven zitten. Dus, nou, Als het dan nog goed ligt dan kan iemand zo. Die kijkt even. Oh ja, oké. Okay. Je zegt dat je het zelf nog nooit hebt meegemaakt. Maar je acht iedereen wel voldoende in staat bijvoorbeeld om ook aan te voelen wanneer je eventueel over je grens heen zou gaan. En, en, en het even niet zou kunnen lukken. Nou nee, ik bedoel niet qua werk, maar het is meer qua lichamelijke gesteldheid. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja nee, nee, nee, nee, nee, nee dat, dat, is, dat is ook iets wat iedereen wel, die professionaliteit heeft iedereen wel. Je kan namelijk een keer wat gegeten hebben wat niet goed valt. En, ja, nee, maar vrouwen die kunnen ongesteld zijn en ik weet dat ze erbij zijn die dan echt een dag gewoon niet kunnen functioneren vanwege de pijn. Ik noem maar even Ja, maar dan melden, dan melden ze zich gewoon ziek. Ja, maar het kan plotseling opkomen. En dat, dat is dan mijn vraag, ben je op dat moment ook voldoende in staat om te weten wanneer je moet zeggen, hier moet ik even stoppen. Ja, ik denk dat bij ons ook, in, dat is ook een deel van de opleiding, dat je altijd bewust bent van. Als jij op een ochtend opstaat en denkt: van dit wordt hem niet vandaag, niet dat komen. Dat je ziek ja. ja. Ja, want er zijn inderdaad beroepen die zou je op. Ja, halve kracht uh, nog wel kunnen uitoefenen. Ja, ja. Laten we het zo noemen. Ik zou ja. geen beroepen noemen, maar ik. ik ja, nee, nee noem er dan eens één. Nou, ik heb wel eens met 40 graden koers op een podium gestaan. Wat eigenlijk. Maar dan weet ik dus ook, dan ga je toch gewoon het podium op. Ja. Maar ik neem aan dat dat bij jullie, dat, dat lijkt me dan toch niet echt verstandig dat je dat doet. Nou, sowieso met koord sowieso niet. Nee. nee ik Zo. denk dat presentatoren ook gewoon gaan zitten, ook al zijn ze ja. eventueel niet helemaal uh, 100 Nee, maar bij jullie beroep lijkt me inderdaad dat je echt heel goed, ja, daar kan je niet op met 10 minder. Nou ja, je kan misschien wel met wat minder kijken. Je hebt ook wel eens een keer een dag dat je, je niet helemaal uh, fit voelt. of wat uh, vermoeid bent. doordat je uh, minder geslapen hebt of zo. Maar ik bedoel, als je echt. Ik heb zelf ook wel uh, kleine. Ik ben zelf uh, niet zo iemand dat ik zeg van nou, nou ga ik niet werken. Maar als met hoofdpijn en zo die niet overgaat, ga ik niet werken. Maar, mag ik een klein praktisch vraagje stellen? Wordt daar ook geklept daarboven? Zo van nee, hey, heb je hebt voetballers zien of de opening van de. Dat lijkt me dus niet eerlijk gezegd. Volgens mij zitten we allemaal heel erg stil. Het is gewoon vlees en bloed, hoor. Ja? Maar heb je daar tijd voor? Martin knijpt of, uh... even in arm. Ja. Maar dat kan in, in, in, in, op jullie werk, gelukkig wel. Want als we daar geen tijd voor zouden hebben, dan zou het pas echt een stressboel worden. Oké. Okay. Pas echt. Dus een beetje stress is het wel? Nou ja, bepaalde momenten. Kijk, het ene moment van de dag is drukker dan het andere moment van de dag. Maar ik bedoel, als je natuurlijk. Uh, helemaal geen tijd meer hebben om met elkaar over andere dingen te praten... dan zit de druk erg hoog. We hebben volgens mij ook een heel mooi uh, audiofragment... om eens even in de praktijk te beluisteren. Ben jij dat zelf ook? Heb je jezelf ja, opgenomen? Ik, dat oh, dat weet, weet je niet. <laughs> <laughs> dus we gaan uh, heel even luisteren naar een prachtig audiofragment... van de Ground Controller. avond, Transavia 5754, Heading 36 Center. Transavia 5754, goedenavond, Taxi 5 Delta en Alpha Delta 53. Delta en over Delta 53. Zabia 5,75. Het gaat heel erg snel. Dit was een ground controller in gesprek met iemand van Tanzania. Ja, dat was ik net. Het Vliegt voorbij. Was jij het wel of niet? Ja, ja dat was ik net boven, geloof ik. Dus uh, oh. als ik het goed hoorde, hoor maar Je herkent je eigen stem bijna niet zo snel. Hè? Ik ben niet zo gewend om naar mezelf te luisteren. Ik ben gewend dat er naar me geluisterd wordt. Ja. Maar, uh... Die autoriteit die moet je ook uitstralen. Ja, hè? ja, ja natuurlijk. Dat is wel ja. net zo makkelijk, want anders gaan ze hun hun eigen dingen verzinnen. Want... Zijn ze eigenwijs, die piloten? Mag ik dat hier ook zeggen? Ik denk wel dat je dat hier mag zeggen. Nou ja, kijk, piloot... Radio 1, e, nachtsvluchten, nee, nee, mag kijk, alles een gezegd worden. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed, toch? Ja. <laughs> een piloot is vaak bezig natuurlijk, met zijn eigen vlucht. En dat is één vlucht. Wij zijn bezig met uh, twintig vluchten. tegelijk ja. om het zomaar aan te... Dus dan, ja, dan krijg je wel eens tegenstrijdige belangen. Ja, want dus die dus willen dan precies... en zijn een soort Ja, ja, ja. En ja. ze willen allemaal in de spits staan. Ja, en zijn er dan ook echt van die lastige types bij die continu willen scoren? Ja, maar... In eigen belang? Ja, die zijn, die, zijn, die zijn Maar ik denk dat daar ook de stemming van de dag wel... Uh... Kijk, als iemand uh, al drie keer uh, ergens tegenopgelopen is... dan zal hij misschien wat nukkiger reageren als... Ja, dan moet je me denken van ja, het zal wel joh. Straks mag je weer naar huis. Dus, dus je hebt ook toch wel een beetje, uh, laten we zeggen... invoelingsvermogen nodig van hoe iemand aan te pakken. Hè? Vanuit je autoriteiten, vanuit uh, een stukje overwicht misschien? Ja, dat wel. Nou, dat, dat is... Nou, het is leuk dat je dat nu aanraakt. Want dat is dan ook eigenlijk een van de punten... wat bij jonge mensen vaak ontbreekt. Dat ze dat natuurlijke overwicht nog niet hebben. Dan zijn ze heel geschikt als verkeersleider. Maar dan zijn ze eigenlijk nog te jong. Om dat te autoriteit, zeggen. Van, ja, het is klaar. Het is, je kan vragen wat je wil. Maar ik ben de baas. Ja, een, autoriteit, een natuurlijke autoriteit heb je nog niet op je twintigste. Mm. Er, zijn, er zijn mensen die dat wel hebben. Maar er zijn er ook die het niet hebben. Die moeten dat nog een beetje leren. Is dat wat jullie doen hier? Is dat op de op elke luchthaven over de hele wereld hetzelfde. Dus al die piloten die weten, als ik vanuit Schiphol vlieg... en ik kom straks in Toronto, ik noem maar wat... daar zit ook zo'n man en die praat ook precies zo tegen mij. Bla bla Is dat ja, gewoon één groot systeem? Ja, in principe wel. In principe zijn uh, de opdrachten... alles is uh, standaard volgens... Een, internationaal over, over heel de wereld... een standaard AT uh, die je gebruikt. Het is niet zo dat ze het daar op een andere manier zeggen. Maar ja, je hebt toch de lokale... Uh, Noem je het de, de lokale intonatie van stemmen? Kijk, uh, ik spreek toch Nederlands-Engels. Ja. En uh, in Canada en in Amerika zal het net even anders klinken. Maar, maar, maar de basisregels, inderdaad. Ja, ik snap ja. wat jouw vraag is. Dus ja, laten basis, we zeggen, de, de basisuitgangspunten waarmee je die communicatie voert, dat, ja. dat zal wereldwijd toch wel in, in, in essentie hetzelfde zijn. Ja, dat is gewoon hetzelfde. In feite zijn alle regels gebaseerd op een, een vliegveld. Uh, in toem, de, Timbuktu, Donker Afrika, daar moet het ook kunnen. Zou jij nu op kunnen stappen en daarheen vliegen... en daar meteen het werk overnemen nee. van diegene die net buikgriep krijgt? Nee, want je hebt altijd te maken met lokale procedures. Met, okay. Er zijn zoveel verschillen. En, en alle velden zijn natuurlijk in principe ook verschillend. Heel erg verschillend. Ja. Wij hebben Schiphol is een, zeg maar een van de moeilijkste velden ter wereld. Waarom qua, is dat? Qua layout. Oh. Wij, uh, ze hebben hier ooit een vliegveld aangelegd in de jaren 60 voor het gebruik van één start- en één landingsbaan. Ja, en tegenwoordig gebeurt het wel zelfs dat we vier in gebruik hebben. En er is veel meer bijgekomen. Dus het is heel complex en vooral voor veel vliegers is dat toch uh, soms die hier niet zo vaak komen. Even de weg kwijt. Ja, En is, is daar dan ook een verschil met de luchtverkeersleider in plaats van de ground controller? Want een luchtverkeersleider heeft misschien ietsje minder met die, met die logistiek te maken. Want dan hangen ze nog ergens op bepaalde hoogten. Ja, maar hij heeft in, in principe ook altijd in zijn opleiding dat gedeelte gedaan. Dus hij weet wat het over gaat. Hij zal het misschien niet meer precies weten, maar hij weet wel wat het werk inhoudt. Ja, nee, maar Ik bedoel te zeggen eigenlijk of die makkelijker op een andere werkplek uh, ingezet zou kunnen worden... dan de ground controller die heel erg afhankelijk ja, ja, dat, is van zijn eigen dat, veld. Dat is wel zomaar echt hetzelfde is het nooit. Omdat het per land, per gedeelte van een land soms weer anders is. Dat is natuurlijk, je bent toch altijd afhankelijk van allerlei uh, omstandigheden die van buitenaf komen. Boeit het jou nog steeds? Want uh, je, je bent er dus ingestapt op je 25 ste nadat je eerst wat andere dromen had... Boeit het je nu nog steeds? Zijn er ontwikkelmogelijkheden? Nou, het werk op zich boeit me nog steeds... omdat het werk nooit hetzelfde is. Het is elke dag anders, maar uh, ik heb wel zoiets van uh, ontwikkelingen. Nou, jongens, dat uh, mag een andere generatie doen. Ik heb... Nou, zo oud ben je nou ook weer niet, Martin, toch? Ja, ja. Wanneer moet je ermee stoppen eigenlijk met dit werk? Want volgens mij zijn er wel hele bepaalde leeftijden voor, toch? Nou, in principe operationeel werken na nou, je 55 ste dat kan eigenlijk niet meer. Dus dan, uh... Waarom kan dat niet? Omdat als je ouder wordt, je toch merkt dat je de souplesse minder wordt. Uh, het, ik denk ook voor mijzelf, als ik het zo bezie, het onregelmatige... dus uh, naast diensten lopen en zo, dat wordt, je krijgt er gewoon iets meer last van. En uh, ja, je bent gewoon niet meer zo flexibel. Je gaat veel meer uh, drijven op je routine. Mm. En als er dan nieuwe dingen bij komen, dan begint het een beetje moeilijker te worden. Start? Hoe is dat voor jou, Maarten? Want jij wordt ook wat ouder en het leven van een artiest is ook heel onregelmatig, toch? Ja, ja maar ik heb nieuws voor je: dat, als we dat gewoon tot onze laatste zes plankjes door moeten gaan, ben ik bang als muzikant. Dus uh, ja. dat geldt niet voor de muzikant. Nee. Dus is er een leven na de ground controller? Dan word je dus 55, dan zul je niet meer operationeel kunnen werken. Wat ga je dan doen? Oh, dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Nee, dat is redelijk dichtbij, maar nog zo ver weg dat ik daar niet over nadenk. Oh, dat zou ik niet eens gedacht hebben: dat dat nou, redelijk denk, dichtbij denk was. Dat is een compliment. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je al op tijd eventueel binnen het bedrijf. Uh, een beetje probeert je te oriënteren waar je dan na je 55. Want ik, ik kan me voorstellen dat je niet met, met de VUT gaat dan. Want ik geloof dat zou, dat, we dat, door zou, moeten. dat is ook een optie. Dat is wel een optie. Maar gebruiken ze jou, al die expertise die je hebt opgebouwd, gebruiken ze, gaan ze jou niet uh, helemaal drainen zo van. Ga jij maar in de opleiding? Ga nee, je, je, dat... kan, je kan van alles doen. Maar het, is het, het, het, uh, het afbraakrisico is heel groot. Dat je, want na een jaar is het al veranderd. Okay. Dus je kan wel nog opleiden, maar na een jaar ben je al te veel kwijt. Ja, net zoals dat een piloot ook ieder jaar zijn profcheck moet doen en uh, opnieuw uh, de dingen Ja, maar moet, uh... er is zoveel, het verandert allemaal zo snel, na een jaar loop je al achter om het zo eens aan te geven. Dan ga je iets overbrengen wat in de praktijk al anders is. Daarom zeg je ook, op het moment dat mijn dienst begint kom ik binnen en ga ik eerst kijken of de dingen veranderd zijn of aangepast. Ja. Je moet, het Want continu, zo, snel ja, gaat zo, het. zo snel gaat het? Ja, zo snel gaat het. Betekent ook dat je eigenlijk je leven lang uh, blijft leren en, en bijspijkeren? Ja. ja en we updaten? Ja, en wij hebben ook ieder jaar dat we getoetst worden op je theoretische kennis... en uh, je, je praktijk wordt eigenlijk ook continu gemonitord door collega's... of dat je nog wel lekker zit te werken. Want ongemerkt kun je eens langzaam een beetje afglijden... en denken dat je zelf nog lekker bezig bent. Terwijl iemand anders dan zegt van, nou, uh, die Martin... Ja, ja, En wordt dat ook gezegd? Spreken jullie, jullie elkaar aan eventueel op functioneren waarvan je zegt... Goh, volgens mij was je net niet scherp genoeg daar of nou, daar. Nou ja, daar zijn dus uh, collega's die daarin een taak hebben. Die hebben dan een groepje collega's... wat ze regelmatig proberen een dienst uh, mee te combineren. Zodat ze dat, en als het dan nodig is, word je daarop aangesproken. Maar niet uh, angroep. Dan gaat het, uh, nee, ik, dat snap ik. Individueel. Ja. Nee, ja. groep is natuurlijk een beetje... Uh, uh, ja, ook onaardig om dat op die ja. manier... maar dus, dus een soort, laten we zeggen, uh, analyse van hoe dingen gegaan zijn... of uh, je wordt af en toe wel eventjes... Uh... Ja, het is een, een continu monitoring. Een profcheck is natuurlijk een momentopname. En, ja, dit zijn verschillende momentopnamen... waardoor je toch tot een vorm van profcheck komt. Ja. En dat 55 duurt nog wel even, maar niet zo heel erg lang. Je weet nog niet wat je gaat doen. Wat... Zijn je plannen als we langer uh, vooruitkijken? Dus, dus, dus, laten we zeggen, tien jaar voor die zes plankjes die we kunnen bestellen. Ja. Waar zet je dan? Lekker in Zuid-Frankrijk of zo? Nou, dat weet ik eigenlijk nog, niks, nog nee? niet. Nee? Nee, nee. Ik heb, ik heb altijd gedacht van... oh, dat is inderdaad van iets leuks in het zuiden van Europa. Maar uh, de laatste tijd komen er andere dingen. Dus ik weet het eigenlijk echt nog niet. Noem eens één een voorbeeld van wat er komt dan de laatste tijd. Nou, uh, kinderen die denken dat ze wat in Afrika moeten gaan doen en zo. Dus... <laughs> Dus dat is toch mooi? Daar, tuurlijk, en dan denk je misschien dat je dan daar achteraan gaat. Ja, ik zeg als er maar een mooie lodge naast staat. Dan, uh... Ja, ja, ja precies. <laughs> Goeie oude dag daar. Ja, waarom? ja, ja. Nee, waarom niet? Klinkt goed. Ja. En dan misschien iets doen bij artsen zonder grenzen of zo. Ja, weet ik veel. He? Er is toch zoveel te doen? Dus, ja. Ja, ja, nee, dat... Uh... Goed, ik uh, ga je heel erg bedanken, Martin Zijderveld, ground En Later gaan we nog met collega's van je praten, uh, een verkeersleider. Martin Beringer van luchtverkeersleiding Nederland... komt tussen zes en zeven nog langs. Ja. Kortom, het is echt een nachtvluchten noorderzon. Vanaf een hele bijzondere plek, de luchtverkeersleiding Toren... hier op Schiphol, mag ik je heel erg hartelijk danken, Martin. En uh, ja, je moet volgens mij weer snel naar boven, hè? Nou, ik ga nog even kijken of er nog iemand anders zit. Oké. Okay. <laughs> nou, succes en hartstikke bedankt. Wanneer mag je naar huis vannacht? en dan straks om een uur of uh, zeven. Om oh, een uur of oh, nou dat is zo'n beetje zo wanneer wij ook de landing hebben ingezet. Goed zo. En dan ja. daarna lekker slapen, hè? Ja, een prettige voortzetting. Dankjewel, ook, dat uh, gaat helemaal vind lukken. Vind ik vind niet ook vrije tijd, hoor ik. Ja, dat ga ik zeker <lacht> doen. We ronden dit eerste uur nachtvluchten Noorderzon af met de woorden graag tot zometeen. Eerst het vertrouwde stemgeluid van nieuwslezer Christian Bonenbarker, een collega waarmee wij uh, vele vrijdagnachten in de ether hebben doorgebracht. En in het volgende uur staat u weer heel veel verrijking te wachten. We ontvangen een luchtverkeersleider, zoals gezegd, van dienst: Jacqueline Lampen, directeur van Amref. Flying Doctors, en die bellen we in de Verenigde Staten. Ze is hier niet live. En we verwelkomen Faye muzikaal multitalent, componist en terenminbespeelster. Kortom, genoeg om voor wakker te blijven. En natuurlijk zit nog steeds naast mij singer-songwriter en tafelheer Maarten Peters. Als u wilt meekijken, ga dan naar www.nachtvluchten.fm. Er staat hier een webcam en die volgt precies wat wij hier aan het doen zijn. U vindt daar de links van gasten en een link naar de webstream. En twitteren kan met apenstaartje of hashtag nachtvluchten. We zijn er zometeen weer even, zoals gezegd, eerst een kort journaal. Tot zo.